En wat hoor je nu? Je hoort hem nu pompen. Wat hoor je echt heel, heel kampjes op de achtergrond kabbelen, zullen we zeggen. Ja, je hoort, en je hoort dat die dat die wieken gewoon draaien. En het mooie eraan is vind ik ook dat, dat gekraak tussendoor, hè? Dat, is van, dat, dat, zal van, dat is ook van het draaien van het hout en zo, maar dat ja, het zit er een beetje tussendoor, dat is ook mooi. Ja, het klinkt ook als je je gedachten hebt alsof die hele molen daarin meedoet, zeggen, in dat, ja, bijna alsof die leeft, zeggen, of die beweegt met, met alles, zou maar zeggen. Nou, nu hoor je weer heel duidelijk het water op de achtergrond. Het heeft een beetje iets weg van als je op het strand ligt en je je ogen dicht doet en je ook de, de zee hoort, zullen maar zeggen. Het heeft iets rustgevends over zich. Ja, nu hoor je heel duidelijk het water. En uh, in het algemeen uh, je kunt zeggen van wat betekent het geluid van een molen voor jou? Of maar ook wat is het lang voor de wijk? Um, nou ja, ik, denk dat het, ik denk dat het voor de wijk meer, in mijn inzien, mijn inzien meer iets, iets symbolisch is. Hè? Van, hè, het was hier vroeger weiland met, met, met molens. En um, ja, ik denk dat, je, dat, dat, moet je, dat moet je niet vergeten, dat het zo was, Om te zeggen. Dus ik, ik vind het meer een soort ja, symboliek hebben in de zin van. Ja, dat ik, meer, dat ik iets heb met de functionaliteit van de molen op zichzelf, zullen maar zeggen. Ook belangrijk, maar daar heb ik minder mee. Ja. Welke geluiden horen nou echt bij de Stevenshof? Nou um, oh ja, ja, misschien voor mij niet, niet gek aangezien ik twee jonge kinderen heb. Maar uh, spelende kinderen, dat vind ik bij de Stevenshof horen. Dat is eigenlijk al van, van jongs af aan zo. Want het is, het is een relatief jonge wijk waarin nu een soort tweede, derde lichting met jonge kinderen komt. Uh, dus dat vind ik daarbij horen. Ja, en toch ook wel in een heleboel delen van de wijk toch ook wel uh, rust. Ja, het is een rustige wijk om te wonen. Dus die, die rust, die, die hoor je ook. En dat, dat straalt het ook uit, vind ik. En vind, dat vind je positief? Of zeg je van af en toe van nou. Uh Persoonlijk vind ik dat positief, ja. Ja, ja. ja, goed. ja en goed. Wat je hier ook, wat je ook wel uh, als, als achtergrond uh, hoort in Steven is toch ook de, de snelweg, hè, de a 44 die er loopt. Uh, en en uh, soms ook de, de trein bij uh, Voorschoten Leiden. Maar ja, dat, dat is zo op de achtergrond, vind ik. Dat, dat is, ja, is gewoon, dan heb je er eigenlijk geen last van. Dus dat is een, een vrij prettig, prettig achtergrondgeluid eigenlijk. ja, ja. ja. En, en, en wat is nou je, jouw favoriete geluid? Of, wat is nou, of, of misschien het geluid van, dat je zegt van, ah, oh ja, ik ben weer thuis. Ja. Misschien is dat eigenlijk wel stilte. <laughs> ja, Dat is natuurlijk niet echt een geluid, maar uh, in, ik denk dat je in stilte kan je ook, uh, uh, moet ik zeggen, de erva in ieder geval de ervaring hebben van geluid, zullen we maar zeggen. Ja, maar uh, vaak, vaak, is er, vaak is in stilte ook toch nog wel veel geluid, hè? Ja, nee, dat is ook zo. Dat is, alleen is dat dan toch vaak heel erg op de achtergrond. En uh, goed, en als het niet, als het niet stil is, ja, dan, dan vind ik toch het... Uh, nou, het feit dat, je, dat, dat er kinderen spelen in een wijk... en dat je dat, je dat hoort, dat ze plezier maken... Uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik wel een vorm van thuiskomen. Ja. Ja. Ja. Weet je, ik vind de, de wijk op zichzelf klinkt, klinkt overal wel redelijk hetzelfde. Maar ja, dat ervaar ik niet als negatief. Ja. Ja. Um, het ervaar je meer als rust eigenlijk. Ja, ja. ja. ja als rust. Maar dus ook als prettig in dit geval. Ja.